Van de Putten met het NOS-journaal De vrouw en drie kinderen van de verdreven Libische leider Muammar Gaddafi zijn in buurland Algerije Volgens het Algerijnse ministerie van Buitenlandse Zaken Zijn het zijn vrouw Safia, hun dochter Aisha En zoons Hannibal en Mohammed Ze zouden vanochtend Algerije zijn binnengekomen Waar Gaddafi zelf is, is nog steeds onduidelijk. Het Italiaanse persbureau ANSA meldt dat hij ondergedoken zit in Bani Walid, zo'n 100 kilometer ten zuidoosten de Libische hoofdstad Tripoli. Het persbureau baseert zich op diplomatieke bronnen in Libië. Alle jongens die in 1952 en 1953 in de katholieke inrichting sint jozef in Heel zijn overleden... zijn een natuurlijke dood gestorven. Dat blijkt uit de overlijdensactes die het CBS heeft geanalyseerd... op verzoek van de NOS en de Limburgse zender L1. De dienstdoende arts noteerde in de helft van de gevallen een infectieziekte als doodsoorzaak. De rest overleed aan andere ziektes en aan aangeboren afwijkingen. Het is niet duidelijk of de artsen de doodsoorzaak echt hebben onderzocht... De OM onderzocht 34 sterfgevallen in Sint-Josef nadat de commissie Deetman het hoge sterftecijfer had ontdekt. Busmaatschappij Cubus mag vanaf eind oktober volgend jaar het streekvervoer verzorgen in de regio Utrecht. Nu rijden er nog bussen van Connection. Een jaar geleden had Cubus ook al de opdracht gekregen. Maar na protest van Connection moest de openbare aanbesteding opnieuw worden beoordeeld. Omdat de procedure zo lang heeft geduurd mag Connection nog één jaar blijven rijden in de regio Utrecht. Vanaf december 2012 neemt Cubus het over. Het bedrijf is drie jaar geleden opgericht door twee ex-managers van Connection in samenwerking met de NS. Cubus rijdt al in de regio's Rotterdam, Zuidoost-Friesland, Groningen en Drenthe. Dan het weer nog vanavond en vannacht in het noorden nog een bui. Morgen af en toe zon, een enkele bui en 17 graden. Vanaf woensdag meer zon en de temperatuur gaat langzaam naar de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort, zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Golden ZFM. ...en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. En lekker live, Daan. En lekker live, hè? Ja, we begonnen met hele mooie muziek. ja. ja. Uh, dit was uh, Manfred Lubovic. Zo, dat is lekker. Ja, daar geloof je helemaal niks van natuurlijk. Want nee. de man is uh, bekend onder de naam Manfred Man. Manfred Man. En uh, hij is geboren in uh, Johannesburg, Zuid-Afrika op uh, 21 oktober 1940. En hij heeft uh, uh, echt heel veel mooie muziek gemaakt. Dit is uh, met zijn band uh, Manfred Man's Earth band. En uh, die heeft hij uh, uh, opgericht in 1976. Goed, we gaan lekker muziek draaien. Veel uit de jaren 60. Een paar nummers uit de jaren 70, Daan. En ja. euh, laten we beginnen met The Cream en dat is natuurlijk een heel erg bekend uh, geval want daar uh, was uh, onder andere Ginger Baker stond er aan de, aan de wieg en daar heeft ook Eric Clapton in gespeeld en uh, tevens alle twee ook in uh, John Mills Bluesbreakers en dat was een trio dat ontzettend fijne muziek heeft gemaakt. Dan gaan we naar Steppenwolf, ook heel bekend natuurlijk, Born to be Wild een, een hardrocknummer nummer dat uh, eigenlijk onder de, de psychedelische invloeden opgericht werd aan het einde van de jaren 60. ja, ja, ja, ja, ja het is wat en dan ja, een beetje een, een zoetsappig nummertje Happy Together, ook uit 67 van The Turtles hmm. to To get I'm met hun bekendste single Happy Together, een hit van hun uit 1967. Zoals ik al eerder zei, we gaan door met uh, nog een paar nummers uit 67. En dan beginnen we met Jefferson Airplane. En die uh, hebben dan uh, voor u uh, meegenomen. Uh, Somebody to Love, uh, ook een hit uit 67. Vervolgens de Spencer davis -groep, ...I'm a Man, ook 67. En daarna een One-Eyed Wonder van Norman Greenbow, Spirit in the Sky. En dat was 1970. When the is so... Met uh, Spirit in the Sky. Oh, ik hoor hier een echo, Rob. Oh, yeah. <laughs> ja, maar ja, geweldig uh, luisteraars. Uh, uh, uh, Rob Harms heeft het heel even overgenomen. Van uh, mijn grote vriend, en medestrijder voor een betere wereld, Daniel Everts. Die is even iets met technisch bezig. Ja, op, ik kan je nu dubbel horen hoor. Dus uh, gaat helemaal goed. we een galop. Wat galop. Allemaal echo's. Leuk hè? Goed, de, dat was dan uh, Norman Greenbaum. We gaan verder met uh, de Easy Beats. Een Australische popgroep uit de 60e jaren En uh, het bekendste nummer van hun is Friday on my mind Een hit uit in, uh, 1966 Daarna de Hollies Nou, die hoef ik niet te aankondigen Het is uh, de hit die we hebben meegenomen He ain't heavy En soms zegt ze nog wel eens achter He my brother Ja, dat is niet helemaal waar Want het heet He ain't heavy En vervolgens een van de betere zangeressen uit de jaren 60 en begin 70 Melanie met a brand new key I feel so bad Ter wel, Melanie, geboren in Estonië uh, in 1947. En de Amerikaanse zangeres noemt ze zichzelf. En zij heeft vreselijk lekkere muziek gemaakt gewoon. Heel klaar. We gaan de volgende drie uh, setjes gaan we doen. We beginnen met de Chicago, oftewel Chicago Transit Authority. Een groep uit, ja, hoe kan het ook anders, uit de plaats uh, Chicago, die zich vernoemd heeft, naar het uh, lokale uh, vervoersbedrijf, de Chicago Transit Authority. En uh, ik heb voor u meegenomen kijken. Uh, Kijk, we zitten wij. Does anybody really know how, what time it is? Uit 1970. Vervolgens Arnold Guthrie, uh, City of New Orleans. We hebben het wel eens eerder gedaan. En dan uh, Loving Spoonful, een van mijn favoriete groepen. Uit de jaren 60 met Darling Be Home Soon. Fifteen cars and fifteen restless riders. Three conductors, twenty-five sacks of mail. All along the southbound odyssey, the train pulls. myself at last, and I see that the time spent confused was the time that I spent without you, and I feel myself in blue, so darling, be home soon. Darling, be home soon It's not just these few hours But I've been waiting since I toddled For the great relief of having you to talk to Satan, for the great relief of having you to talk. To talk to. Jawel, dit was natuurlijk The Love and Spoonful met uh, uh, onze eigen John B. Sebastian. Een man die uh, furore heeft gemaakt op het uh, grote Woodstock Festival in 1969. Schiet alweer aardig in top dan. Uh, ja. We hebben nog maar heel even te gaan, tien minuten, tien minuten. En ik wil nog eigenlijk alles draaien, maar dat gaat gewoon niet. Goed, we gaan dus wel in ieder geval verder met Diane Ross en de Supremes met Reflections. Moet je even opletten, het is een beetje een raar begin van het nummer. Maar maar het klopt toch helemaal. Daarna de Doobie Brothers met A Long Train Running. En vervolgens van een van de mijn meest favoriete albums die er ooit gemaakt is. Eric Burden, The Clare's War. En dan draaien wij voor u Spill the Wine bij Golden CFM. <tied> You're a man. is Stop! Het is wel warm eigenlijk geweest vandaar. Hè? Ja, ja. Had je geen ergo op dan? Nee. Het, het, het programma zit erop helaas. Golden IFM, de gouden oude rubriek van onze eigen lokale radio. Het zit erop helaas. We gaan nog één nummer voor u draaien. En dat doen we dan Darling soon. Een hit van Love Spoonful uit 1967. Het was ontzettend leuk om het te doen. Ja. Twee weken zijn we er weer. Tenminste, ja. gezellig. Wellicht ben ik er niet. Jij bent er zeker ook. Ik ben er wel. En misschien is Silver Robbie daar aanwezig. Wie zal het zeggen? Volgende week weet ik of ik er zelf ben. Dit was Golden FM En graag tot de volgende keer.